off your hands and you'll be sorry you cross me you better understand that you're alone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 Echt een leuke fan.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 You're my 20 jaar live in Zandvoort. Let's hear En jij bent erbij.